4 uur, Christian Wonenbakker met het NOS-journaal. De zendmast van Lopik wordt stukje bij beetje weer in bedrijf genomen. Dat betekent dat steeds meer mensen weer gewoon radio kunnen luisteren op de vertrouwde frequenties. Maar het kan nog de hele dag duren voordat Lopik weer als vanouds werkt. Gisteren woedde er brand in twee zendmasten, eerst Lopik en daarna Smilde. Die laatste stortte grotendeels in. Eigenaar Novek laat vanuit Amsterdam een noodmast overbrengen naar Smilde... maar het kan nog een paar dagen duren voordat die er staat. Het kost tijd om een goede plek te vinden en vergunningen aan te vragen. Volgens Novek is er nooit eerder brand geweest in een zendmast... maar vooralsnog lijken de branden in Smilde en Lopik niets met elkaar te maken te hebben.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 De Venezolaanse president Chavez vertrekt weer naar Cuba om zich te laten behandelen tegen kanker. Er waren berichten dat hij naar een kliniek in Brazilië zou gaan. Maar nu zegt Chavez dat hij naar de Cubaanse hoofdstad Havana gaat voor wat hij de tweede fase in zijn behandeling noemt. Hij zal onder meer chemotherapie ondergaan. Chavez' vorige verblijf in Cuba duurde bijna een maand. Hij liet er toen een tumor in de bekkenstreek verwijderen. De nieuwe mededeling voedt speculaties over de ernst van zijn ziekte. Voor zover bekend wil Chavez zich nog altijd kandidaat stellen... om eind volgend jaar opnieuw verkozen te worden. Het weer, vannacht droog, minimaal rond 12 graden. In de ochtend eerst wat zon. Smiddags vanuit het westen meer bewolking, gevolgd door regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven, also, Mike is ready for Nachtvluchten. Nora Romanescu. Goedemorgen en welkom bij het derde uur van onze uitzending deze week. Het is 75 jaar geleden dat de Spaanse burgeroorlog uitbrak. Dat was in 1936. Een terugblik op die bloedige strijd straks in een bijdrage van de RVU door de ogen van twee Nederlandse oudstrijders. We gaan eerst even naar 1962. Naar een bijdrage van de VARA getiteld De Gebroken Zuilen van Hercules. Jef Last met een lezing over de kloven dwars door Spanje. En ik heb daar een heel kort stukje voor u uitgehaald. De kloven dwars door Spanje, die ik in mijn vorige lezing beschreef... gaan in grote hoofdzak terug op de burgeroorlog van 1936 tot 1938. In mijn onlangs door uitgeverij Contact herdrukte boek De Spaanse tragedie heb ik die tijd beschreven toen de kloven nog zichtbaar waren. En ze liepen dwars door de universitaire stad. Soms zelfs midden door de nog in aanbouw zijn gebouwen... waar je s'nachts je nek brak op de trappen zonder leuning... en waar vijandelijke kogels op de onverwachtste wijze... teruggekaatst werden door de kale muren. Nu is de universitaire stad een liefelijke campus... vol bloemen en vrolijke studenten. Toen keken we van Twente de Vallecas neer op de verlaten loopgraven van Villa Verde en heel het terrein van daar af tot aan onze laatste linie was één rokende puinhoop. Nu kan ik me van diezelfde heuvelrand af niet meer voorstellen waar onze loopgraven waren... en tot ver achter Villa Verde strekt zich het ene Villa-dorp uit naast het andere. Zo was het overal. Op het plein van Getavi, waar ik eens de leekjes had zien liggen der schoolkinderen, die door de luchtbandieten van Condor neergeschoten waren, was nu een kermis. De kazerne, van waaruit ik de eerste maand naar het front gezonden werd, was weer een middelbare school voor meisjes. En de bossen bij Las Rosas, waar we eens in Drek en modder naar het onbereikbare dorp aan de overzijde uitzagen, zijn nu in een vreedzaam hertenpark veranderd. Als we daar een paar weken lang kou en honger geleden hadden... en afgelost werden, voerden onze weg langs de kazernes van het Pardo. Onze militiaans namen dan altijd een reukertje bloemen mee... die ze op een plaats voor de kazernemuur neerlegden. Daar waren, heel in het begin van de burgeroorlog... een aantal van hun makkers gefusilleerd geworden. Met grote moeite, want overal worden nieuwe villas en hotels gebouwd... vond ik die plek terug... Het was nog maar net op tijd ook, want ze zijn bezig die kazerne af te breken. Maar de muur stond er nog en zelfs de kogelgaten waren nog zichtbaar. Op de stoep voor die muur was een meisje aan het touwtje springen. Een jongen aan de andere kant van de straat had een stuk hout in zijn handen... en beelde zich in dat het een machinegeweer was. Pow, pauw, pauw, pauw, pauw, deed hij. Het meisje daar in het zonnelicht met haar springtouw lachte hem uit en riep... je kunt me toch niet raken, je kunt me toch niet raken...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 Zegt u me toch, kapitein, het zal toch niet voor niets geweest zijn? Het zal toch niet voor niets geweest zijn? Natuurlijk verontschuldigt Franco zijn politiek doordat hij zich voor de hardnekkigste en meest consequente bestreder van het communisme uitgeeft. De werkelijkheid is anders. Toen de burgeroorlog 25 jaar geleden in Spanje begon, vormden de anarchisten de macht. Maar ook Thomas toont in zijn standaardwerk de Spanish War aan dat de communistische partij in Spanje in 1936 nog slechts 3.000 leden telde. In het parlement zaten 16 communisten op, 400 afgevaardigden. Alle schrijvers van betekenis over de burgeroorlog zijn het overeens... dat enkel de Russische hulp tijdens de burgeroorlog... de communisten een positie verschaft heeft... die ze een anders in Spanje nooit zouden hebben veroverd. Over de verboden communistische partij... kan men natuurlijk geen betrouwbare gegevens krijgen... Maar wel zien we in Spanje hetzelfde verschijnsel als in Portugal... dat zeer vele intellectuele kunstenaars en arbeiders in de communistische partij... zowel niet hun ideaal dan toch hun natuurlijke bondgenoot gaan zien... in een mogelijke strijd tegen de regering. Het is juist dit gevaar waardoor een deel van de kerk... herhouding tegenover de regering gewijzigd heeft... en waardoor het front van München is tot stand gekomen. De kloven die dwars door Spanje lopen zijn dieper dan ooit tevoren... Stierengevechten, de Tour de Spanje... en vooral het tegenwoordig beroemde Spaanse voetbal... kunnen de aandacht van deze kloven afleiden... en de uiterlijke schijn van orde en rust in een prachtig en gezellig land... waar de politie op enkel te middernacht van hun bed ligt... kunnen de argeloze toerist misleiden. Maar de eerste de beste economische recessie... zal ze onmiddellijk weer openen. En hoe groot en belangrijk de Spaanse cultuur ook is en blijft, die ons een Velasquez, een Goya en een Picasso heeft geschonken, en hoezeer ook de geschriften van een Cervantes, een de Vega, Garcia Lorca, Valle en Klan en zoveel, vele anderen tot de onvergetelijke schatten onze Europese cultuur behoren. Zolang die kloven niet gedicht zijn, zal men op Spaanse bodem geen nieuwe zuil van Hercules kunnen bouwen. <middels> U hoorde Jeff Last in een uh, fragment uit zijn lezing over de kloven dwars door Spanje 1962. We gaan verder met de Spaanse burgeroorlog. Jef Last streeft overigens zelf mee in de internationale brigades tegen de rebellerende nationalisten. Op 17 juli 1936 begon een groep generaals onder wie de latere dictator Francisco Franco een opstand tegen de Volksfrontregering. In een uitermate bloedige strijd vochten de republikeinen tegen de fascisten onder leiding van generaal Franco. De republikeinen vertegenwoordigden de wettig gekozen regering, terwijl Franco en de zijnen steun kregen van de kerk en het leger. De strijd zou drie jaar duren en was een uiting van de grote verdeeldheid... van het Europa tussen de twee wereldoorlogen. In de Spaanse burgeroorlog deden ook Nederlanders mee. Programmamaker Maya Schepers vond er twee... die drie jaar lang ver van huis vochten voor hun overtuiging. De een met verband en medicijnen, de ander met het geweer. Een vrouw en een man, oudstrijders en inmiddels op leeftijd, maar met levendige herinneringen. Hun motto van toen? No pas Ze komen er niet door. Luistert u naar een eerbetoon aan de antifascisten... die streden in de Spaanse burgeroorlog van 1936 tot 1939. Een bijdrage van de RVU uit 1996. in de lens. Dat is goed, juist. houden. Oké, okay. stil? Yes. Wat mij opvalt is dat het echt fantastische mensen zijn. Ik bedoel, wij leven nu in het eentje jaren negentig, dus bijna het een van de eeuw. En die mensen zijn duidelijk, de mensen van de, zeg maar, de revolutie... het veranderen van, de, van een staat, van de wereld, van de jaren 30. Dat is heel duidelijk. Dat waren nog, dat, die, dit soort, die mensen zijn nog echt de idealisten van toen. Van deze idealisten van toen zijn er niet zoveel meer over. En degenen die er nog zijn, zijn inmiddels al heel oud. Het idee om deze oudstrijders te fotograferen... voor haar afstudeerproject aan de Rietveld Academie is een eerbetoon aan hen. Een eerbetoon van een jonge Spaanse vrouw... die opgroeide in de tijd en de censuur van Franco. Meestal, eh, als ik eh, gewoon goed contact wil maken, snel contact wil maken... dan zeg ik wel Maria Rodriguez. Omdat dat gewoon een eh, veel bekender is. Dat, dat pakt iedereen. Als ik zeg Maria del Prado Rodriguez Aranion, dan ga je de fout in. Als ik zeg Prado Rodriguez, dat is ook wel vriend. Hé, eh, wat? Hoe? Weet je wel? Dus wanneer ik echt gelijk direct contact wil zonder toestanden... dan zeg ik Maria Rodriguez en later komt toch uh, het geval dat ik toch Prado heet. Ik ben in Spanje geworden. Ik ben geworden in Ciudad Real. Dat is uh, ongeveer 200 kilometer ten zuiden van Madrid. En uh, echt naast Albacete. Ik ben uh, op dit moment 37. Ik ben aan deze project begonnen vorig jaar, toen was ik 36. En ik vond het echt, nu moet het gebeuren. Dat wil zeggen, de Spaanse burgeroorlog... Die toen in die jaren ook uh, geweest is. Maar vooral mee gaan verdiepen in de internationale brigaden. Dat waren mensen die gingen vechten aan de kant van de officiële uh, regering in Spanje. Dat was dus dan de Spaanse Republiek. Dat was democratisch gekozen. Het was 100% legaal. Uh, dus de rebellen, dat waren de militairen. Dat waren de, de kanten van Franco, zeg maar. Dan de ben je niet democratisch gekozen. <laughs> Beslis niet. Ik ben opgegroeid uh, verder uh, in dus, het uh, regime van uh, Franco. En uh, nou, niet zo roosvleurig. Beslist niet. Het was niet leuk. En, uh... Je bent in Nederland gekomen? En toen ben je met die Nederlandse. ...deelnemers van de internationale brigade ben je gaan zoeken. Ja, ik kwam in Nederland terecht. Uh, die zomer had ik uh, een jongen uh, leren kennen in, in Italië. Ik was eerst in Italië geweest in die zomer. Dat was dus ik uh, ging in de zomer voor het eerst naar buiten. Nou, dat was me er wel wat door, liefdend uh, het europa ingaan. Dat was de grootste klap die ik kreeg toen ik de grens van Spanje naar Frankrijk ging. Ik dacht, wat is dit? Wat gebeurt hier? De Frans die daar gesproken werd uh, kon ik niet verstaan. En het was gewoon een andere wereld. In, in, uh, uh, twee dagen nadat ik in Amsterdam was, heb ik een jongen leren kennen. En dat was een Pol. <laughs> Komt hij uit Polen? Nou, dat was voor mij ook een echte socialist, En uh, ik ben met die jongen uh, later gewoon samen gaan wonen. En dan bij al die mensen, kwamen heel veel mensen bij ons op de vloer. Bij al die mensen die, die, die kwamen altijd bij ons, die waren altijd links, behoorlijk links. Deze communisten, socialisten, zware, revolutionaire, standhouding uh, figuren. En die vertelde mij uh, op een bepaald moment dat er dus ook Nederlanders in, uh, in Nederland waren. die in feite uh, tien jaar terug uh, nog zijn uh, Nederlandse nationaliteit uh, gekregen hadden. omdat ze dat verloren hadden toen ze naar Spanje gingen vechten. Nou, ik viel echt achterover. Ik kon het niet geloven. Ik kon het gewoon niet geloven. Ik dacht dat het een grap was. Ik, ik, ik had, dat bestaat toch niet? En weet je waarom? Omdat je, als je buiten Nederland woont. Nou, althans toen dan, hè, nu is misschien alles anders. Maar zeg maar 18 jaar terug of 20 jaar terug, dan was Nederland het symbool van een heel klein lijntje tussen grotere landen die het toch een standpunt heeft en die altijd democratisch is geweest. Dat dacht ik. Dat denkt bijna iedereen, denk ik volgens mij. Zo weet je, van die slimme jongens die goed zijn in handel en computers en alles, maar wel democratisch. Weet je wel? Nou, mooi is dat, mooi niet. Dus daarom kon ik het niet geloven. Dat, dat mensen in die tijd van de, van de Spaanse burgeroorlog uh, vrijwillig uh, er naartoe gingen, gingen vechten. En op de terugkomst, uh, te ze gingen vechten tegen het fascisme. Hè? En dan op de terugkomst, uh, um, zeg uh, het land: van... Uh, ja, leuk dat je er bent geweest, maar nou mag je geen landen meer zijn. Hupsieke. En wel een paar dagen daarna: je mag wel vechten voor, uh, voor, voor, voor, voor het vaderland, tegen het Duitsland. we belachelijk. Het is echt uh, een geschiedenisdag, Of uh, hoe zeg je het, zoiets? Zwarte <laughs> dag, daar... Wat een daad, wat een daad. Dat is echt. Uh, daar mag Nederland zich voor schamen. Maar kijk, niemand weet daarvan. Ik ben ik 37, je bent ook in ongeveer in die leeftijd. Ga naar een straat en vertel dit aan mensen van. Gewoon Nederlanders van die leeftijd, zo rondom de 40 of zo. Niemand weet dat. Weinig mensen weten dat. Dat Nederlanders zijn geweest in de Spaanse Burgeroorlog en dat op de terugkomst met dat een verhaaltje zijn gekomen van Edis zijn bit dat als je gaat vechten voor een vreemdelingenstrijd. Um, situatie dan verlies je je nationaliteit. Al die mannen die toen naartoe gingen, die wisten dat, dat, niks van die bit helemaal niks en op de terugkomst komen ze grijpen ze die bit en dan, uh, ah, dan mag je even niet bezig, maar ze mogen wel ze mochten wel voor hun vechten. Is dat is toch nog, Ja. Ik vind dat heel vreemd, ik vind dat heel, uh, uh, heel jammer dat te weten. Het is voor mij teleurstellend, dat moet ik wel zeggen. Dat had ik nooit van Nederland verwacht. Maar uh, ik kan het ook wel begrijpen, het waren moeilijke jaren. en uh, Ja, wat gaan de Duitsers zeggen, wat, gaan de wat zeggen de Engelsen, wat zeggen de Fransen, god, oh, god, oh, god. Iedereen had het voor het zeggen en Nederland is zo klein. Nederland is zo voor het pakken. Ik bedoel, Nederland is toch in vijf dagen gepakt? Nou oh ja, zijn Spanje, hebben in, in ieder geval in drie jaar gepakt. Ja, ik, het is een klein lijntje, dus het is zo best om te begrijpen. Maar het, het, was, het is voor mij... Ik kon niet verwachten dat, dat, dat zo'n land als Nederland... dat die toch niet zo democratisch was toen als hij dacht. Omdat toen ook in ons land de oorlogsdreiging steeds reëler werd... hield de Nederlandse regering zich krampachtig vast... aan de overeengekomen politiek van non-interventie. Net als veel andere Europese landen zouden we ons niet in het conflict mengen. Maar Duitsland en Italië trokken zich niet veel van dit verdrag aan... en daar profiteerde Franco van. Hij had het leger en de kerk al aan zijn kant. De officiële gekozen republiek steunde op de strijdlust van de burgers... en de buitenlandse antifascisten... die zich zouden verenigen in internationale brigades. Ze kwamen uit 52 verschillende landen. Idealisten die alle verboden negeerden... en vanwege deze non-interventiepolitiek illegaal vertrokken. Piet Laros, die later ook wel Hollander Piet zou worden genoemd... ging als een van de allereerste Nederlanders. Op de fiets. Inmiddels is hij 95 jaar. Maar zijn herinneringen aan de burgeroorlog zijn als die van gisteren. Ik had mijn vrou en vrouw en drie kinderen. Die er was van mij een heel afscheid. Maar Spanje was mijn, mijn toekomst, dat wil zeggen, mijn land waar werkelijk vrede kon gebracht worden. Het fascisme, het moest teruggeslagen worden. Het fascisme, mijn aankomst, dat moesten wij bestrijden. Er was geen andere mogelijkheid. Spanje kon het alleen niet. Ze moesten mensen hebben die hun helpen. en er waren veel sympathieke landen die werkelijk achter de, achter de regering stonden. van de Republiek, in 1936. En daardoor ben je gedreven door dit gevoel... Door je idealisme, het idealisme is je niet te vernietigen. Ik kan je niet weten, al heb je een gezin. Dan zeggen ze wel eens: ja, je bent je gezin in de steek gelaten. Zo was je zelfs niet. We hebben geprobeerd fascisme terug te slagen. Fascisme te verdrijven. En toen ik met mijn met, mevrouw daarover discusseerde, die was ook werkelijk wel voor het volk van Spanje te helpen. Maar ja, ik had geen zin. En toen hebben we zo lang gediscussieerd en zeiden, nou gaan, maar ik kan je toch niet houden. En toen ben ik met de fiets naar Parijs gegaan omdat ik in Parijs had ik een contactpunt waar ik me naar benen kon melden. En dat is mij gelukt. Ik heb twee dagen en twee nachten heb ik erover gedaan met de fiets van Utrecht. naar Dat is, dat is algemeen bekend in Nederland hoor. In de, in de publiciteit is dat dan een hele rol gespeeld. Maar dat is het, geen avontuur, dat is geen romantiek. Maar dat is een idealisme dat is je vreet aan je hart. Dat moet je uitleven. En dat heb ik ook uitgeleefd. Ik heb, in Spanje heb ik me kunnen verdedigen voor mijn ideaal, maar ook voor mijn gezin. Het fascisme, ik ben later in Boegenwald terechtgekomen in de verzet van het Nederlandse het vaderland. En daar heb ik nog eens een keer getoond dat ik werkelijk een man ben die werkelijk een hart heeft om te vechten voor een gerechtigheid, voor het vechten, voor een, een, een socialisme. Nou, dan schijf ik even uit. Ja, dat is goed. <lacht> Dat is goed. U zegt dat u op de fiets bent Zo. gegaan naar Parijs. Kan je? Ja, kan je? ja hij schijnt wel bij mij uit wanneer hij het weer op. Heel goed. Is het moeilijk voor u om het verhaal te vertellen? Nee. Om weer terug ja, te ik gaan ik doe naar die nog, tijd? Ik nog een beetje goed ik kan, kan je vinden? Ja hoor, ik kan alles vinden. Ik heb ook een foto voor u meegenomen van uw verjaardag. Weet u het ja, ja, dat weet ik. Ik ja, heb ja. Er toen ook beloofd van, nou, voor jou dacht ik, ik ja. wil wel een foto uh, geven. Ja. En ik was toen ziek geworden en u ook en zo. Ja, dus, uh, ja, ja. Nou, nou zijn we alle twee wel beter nu, hè? Toch? Ja? Nou zijn wij alle twee wel beter weer. Ja, toch? Ja, ja, ja, ik, ik heb gebreed met lopen en zo. Hè. Hmm. En toen ben ik in Parijs gekomen, morgen ben ik aangekomen. En toen hebben ze me naar een, een bureau gestuurd van de Rode Hulde. De Rode Hulde, dat was een Duits bureau, dat was al opgericht. Om alle mensen die naar Spanje woonden, moesten over dat bureau, moesten, moesten die hun passeren. Begrijp je? Daar hebben ze me toe gebracht. En daar ben ik zes dagen in Parijs geweest. Met andere jongens op een hotel gebracht. En dan zijn we, na zes dagen, zijn wij met 700 man in de trein gezet, s'avonds. En zijn wij naar het zuin gebracht. En daar zijn we drie dagen geweest. En moesten we allemaal ons paspoort afgeven. En toen zijn we s nachts, met s'nachts, met taxis, naar die haven gebracht. En nu komen de kardinalen. Nu komt het kardinaal van mij, dat nog steeds bloeit. S'nachts, om twaalf uur, zo die boot. En die boot, een schip dat was een Spaans schip, die heette Badalona. Dat was een kustvaarde. We waren met 700 man aan boord, zo wat. 750 man. En er was maar één Hollander, dat was ik. De rest waren Hongaren, Bulgaren, Fransen, Belgen, Allemaal waren ze, in één keer op maar een hoop, waren ze gebracht in, in de Marseille en daar op het schip gezet. En toen de mensen weg zouden varen, denken we, wat nou, waar moeten we nou naartoe met de schepen? En op de pier, dat was bezet voor de Fransen. Toen was een afscheid hoe zwaaiden, dat was allemaal georganiseerd. Met fakkels en met vlaggen op die pier, s'nachts. Jaloude kameraden, jaloude kameraden, antifascisten. Er was in Frankrijk een organisatie opgericht. Goed snel, snel, om wat schrijft aan ons te doen. Dat was een geweldig gevoel is. Hier in Vaterland, geboren, Namen nichts als was im Herzen hield. Oh. Hm, Papi? De... Ja, ik neem een toekje daar weg bij. En uh, waar zit er in. Oeps. Is het is dus goed. Een is schoenen. Wat hebben jullie koffie, in de koffie? Uh, su suiker en melk? Ja, niet te veel uh, suiker. Een beetje suiker en een beetje melk? Is het behoorlijk goed, dit, dit, dit gesprek? Ja. ja. Je kan alles niet meer realiseren, misschien. Maar, dat er misschien enkele fouten in zitten. Maar het is zoveel mogelijk benaderd, het is al zo lang geleden, het is 52 jaar geleden. En toen stonden we de haven, moesten we s'morgens, kwamen we toch veilig aan in Valencia met die boot, om twee dagen te verwaren, twee nachten. En moest je met allemaal... Ik ging geen, geen melk, dankje. je. Ja, je schaart met niks, hè? niks. Oké. Okay. Mm -hmm. wel We... Peter, koffie, Hé? Eh? Echt, Spaanse koffie heb ik gezet. Ja, dus als kijk wat goed is. Sterk. <laughs> wel met melk? Ja, melk en een beetje suiker. Een beetje en een beetje suiker. En een scheepje? Ja, genoeg, genoeg. Genoeg? genoeg. genoeg? Oké. Okay. Okay. Spreekt u nog Spaans? Nou, niet veel meer. Ik heb veel vergeten, hè. Ja, die had wel lang geleden allemaal, hè. uw bril? U C-bril of uh, tv-bril? Nee, die, die, die, die zet ik niet op. Nee? Dat mijn bril, ja. Oké. Wat zal ik ook koekjes in, in de. Dit is de foto die u van mij krijgt. Oh. Voor uw verjaardag. Oh. Voor uw vijf aan Deze bril? Nee, ik moet je een handje geven. Ja? Maar, bedankt, hè. Ja, ah, alsjeblieft. Je dus kan het zien. Ja, nou, kunt u het zien? Dat kan ik zien, hè. ja. Oh. Wat een mooie foto's, zeg. Piet Leros. Jij maakt steeds foto's van de mensen, portretten, maar met de handen erbij. Ja, ja. Gezien. En in kleur. Ja. Ik waarom heb, waarom ik, doe ik, je dat? Ik heb gekozen voor kleur. Eh, ik, heb, nou, ik zou het anders zeggen. Ik heb gekozen om het niet in een zwart en wit te doen. Omdat eh, zwart en wit veel van het verleden eh, vertelt. Als ik zwart en wit zou doen, is het voor mij te nostalgisch. En je hebt constant half totaal een portret of met de handen erbij. Nou, in, in ieder geval niet ten voeten oud. Ik vind dat ze al een leeftijd hebben bereikt waar ze van alles meegemaakt hebben, uh, heel veel voor ons generatie gedaan en, uh, hebben. En uh, dan kunnen ze best wel zitten. Dat mag, dat mogen ze voor mij wel zitten, gerust. En het is belangrijk voor mij dat zowel de gezicht. Als de handen erop staan. Want dat is voor in de leeftijd waar die mensen bereikt hebben, is handen en gezicht één geworden. Die vertellen gewoon alles: Parmes internationale brigade op die vader de solidariteit. Parmes internationale brigade op die vader de solidariteit. Laat het dan met me verder gaan, mannen. En toen we in Valencia aankwamen met het schip, moesten we dan naar de haven, maar van verre lagen de U-boten van de Italianen op de loer. Maar dat wisten wij niet, We begrepen dat niet. Wij waren nog burger, wij waren nog niet ingelicht. Wij wisten waar we naar Spanje gingen, maar dat daar overal vijanden waren. Maar wij wisten ook niet dat er zoveel vrienden waren. Die waren er ook veel in Spanje. En toen we als morgens op die haven stonden, aankwamen met het schip, moesten we dan in de rij gaan staan, want ja, wij waren toch nog geen militair. Maar daar waren Duitse jongens bij. En die hadden in de oorlog 1418 al, al sergeant geweest, de geweest. Die hadden een klein beetje militaire allures. En dan moesten we met naar luisteren. En die luisteren werden we luisteren konnen. En toen gingen we door de Valencia masseren naar de kazerne. Daar werden we ondergebracht. Maar als je die straat in Valencia... Dan heb je niet meer meegemaakt dat de stoepen stonden. Dus morgen zo vroeg. Een vrouwtje van 80 jaar, 90 jaar. Allemaal aan... Viva republiek, Nou, pas dan, nou, pas dan. Er werd gejuicht dat we niet konden verstaan. Er waren die vlogen de dingen die gaan van onze kust. Oude mensen. Sprak u Spaans toen u daar aankwam? Kon u verstaan waar het Nik om ging? Niks. die waren mensen wat. De sprak Hongaars, de ander sprak Frans, de ander sprak Hollands. Maar we waren allemaal nieuwelingen, frisse mensen die nog nooit van mijn leven in het bu buitenland waren geweest. En nu stonden we in een vreemd land. Maar we wij waren wel bezield met ons ideaal, daar waren we mee bezig. Alle wat je hoorde was viva repubblica. Wat voor wapens had u tot uw beschikking? Kijk, Franco die kreeg wapens van Italië en van Duitsland. Die, die konden niet over, de, over het land, die moesten allemaal ook over de zee, over het wildbouw moesten ze Die kregen volop wapens. Als ze vier machinegeweren, hadden, hadden we er maar eentje. Wij hadden het wapenstekort. Als wij wapens voldoende hadden gehad. Wapens voldoende voor ieder bataljon, voor iedere, de militair opgesteld. We waren wij goed, goed georganiseerd, maar we hadden te weinig wapens. En Daardoor hebben wij ook de oorloggedeelte verloren. We moesten capituleren voor de massawapens die Franco voor zijn troepen kon aanvoeren. Nog kopie? Kijk, Franco had natuurlijk een geweldige macht. Van het imperialisme van de grote grondbezitters... van de, de bischoop, van de, van de kardinalen en zo kardinalen en zo Dat waren de vrienden van Franco. De beste vriend van, van, van, dus, van dus de, de militairen dan, zeg maar, van de Franco en enzovoort. Dat was de kerk. De la Iglesia, acumulgar. Paus Pius XI verkondigde, vlak na het begin van de burgeroorlog... dat de christelijke beschaving dodelijk werd bedreigd... door de barbarij van het communisme... en dat de opstandelingen van Franco voor een goede zaak streden. Ook katholiek Nederland beschouwde Franco puur als verdediger van het katholieke geloof. Hoe cynisch is dus de tekst van dit liedje uit het Spaanse verzet... waarin gezongen wordt van een christelijke meneer, lees Franco... die in de kerk sterft aan een vergiftigde hostie. <mogelijk> De Nederlandse interbrigadisten waren eerst ondergebracht bij de Duitse compagnie. En dat was toen een logische stap vanwege de taal. Sommigen kenden elkaar ook al vanuit Nederland. Want het waren vaak Joden en antifascisten die voor Hitler waren gevlucht. Later werd een Hollandse compagnie opgericht, de Zeven Provinciën. Piet Laros werd hun kapitein. Onze eigen lied van onze compagnie, dat was Hollands. Zij konden ook te zingen hoor je. Dat, is, dat was populair bij ons, bij ons, onze compagnie, compagnie heeft de Sylve Provincie. Vernoemd naar de Sylve Provincie oh. van vroeger. En die dat lied die heeft een taxichauffeur uit Amsterdam geschreven. En hij zegt, en dan zet de kapitein tegen mij nog, Piet. Wij moesten ook een eigen lied hebben, zegt hij. Ik, zeg, ja, ja, ik, ik zeg, ik kan geen liedje schrijven, Zal ik het eens dus proberen? En hij heeft een liedje geschreven. Maar dat, dat liedje is hij heeft geschreven. Vrijheid, beroving, terreur, onderdrukking. Bedreigde een volk dat zijn vrijheid bemint. Bloede fascisme sloeg met zijn klauwen. Weerlozen vrouwen, proletariërs kind. Maar op ons had het niet gerekend. Onze kracht schuilt in hoge moraal. Wij gingen vrijwillig naar Spanje in de brigade internationaal. Allemaal, wij zijn soldaten van de zeven. Willen onze kracht steeds geven tegen het fascisme. Zijn onze steeds beraad, kamerad. Zeven provinciën, je naam staat geschreven... in de historie der arbeidersstrijd. Want het gedrag van je dappere jongens... heeft ook een holland menig hart verbleid. Met vaste aanschoten aan onze geweren... en menig doet er ons granaat. Voor de vrijmaking van Spanje zijn onze jongens nog steeds beraad. Kameraad, wij zijn soldaten van de zeven, willen onze kracht steeds geven. Tegen het fascisme zijn we steeds paraat. Kameraad, veel van ons zijn in Spanje gebleven over de plicht en voor een ideaal. Gaven voor vrijheid en recht en hun leven, vielen naast ons door de fascistenstal. Maar wij zweerden, zij zullen betalen met eigen bloed tot de laatste man. De hoofd omhoog, voorwaarden waarde zegen. Wij maken de waarheid van no, pas er dan. we moet nog maar inpakken, want dat moet Waar gaan we naartoe? We gaan naar beneden. Beneden? Oh. En wat gaan we daar doen? Eten. Lunch, We krijgen een, een, een hapje eten aangeboden door mij. <laughs> Ik heb het wel besteld. Okay. Je ja, hebt geen kaart eten hoor. Geen Spaans eten. Nee. U luistert naar het RWU-documentaireprogramma Gebeurtenissen. Vandaag No Pasaran. Een eerbetoon aan de Nederlandse interbrigadisten die meevochten in de Spaanse burgeroorlog. Dag, gasten, je? Ja. Heb je twee gasten? Ja. Wat gezellig. En die willen ook eten? Ja. Hier? Ja. Waarom u je zitten? Ja, ja. Nou, meneer zit daar altijd. En volledige maaltijd? Ja. Soep, uh, warm eten en toetje. Ja. Als we zo zitten te praten over Spanje en toen, dan is dat wel een enorm verschil met nu een bejaardentehuis, hè? Ik ben Woon op een Zeg, we kunnen zelf koken ook. We kunnen alles zelf doen, maar ik, ga, ik kan niet koken, dat heb ik niet geleerd. Ik ga je elke dag hier eten. En ik was je 8,5 gulden per maaltijd, voor mij. Maar dat ik nog iemand te gast heb, die kan ik ook laten eten. Begrijp je? Maar wij hebben geen bejaardenhuis hier. Hebt u nog veel contact met medestrijders? Ja, heel weinig. Heel weinig. Dat is voor mij het meest ergste, die eenzaamheid. Hè. Je zit alleen, alleen, dagen alleen. En als je dan eens van, van, de, van, de, van de beweging, van de organisaties je bericht krijgt, dan heb je toch weer wat ontspanning. En zoals nu vandaag jullie komen, dan is voor mij wel een beetje vermoeiend. Maar dat doe niet zo zagen, dan heb ik toch een beetje een ontspanning. Hè. Ik kan het niet meer zo brengen, zoals vroeger. Vroeger kon ik het beter brengen. Hè. Maar ja, je bent 95 jaar, dus je, de, de ogen zijn slecht, ik kan niet meer lezen en schrijven ook niet meer. Ik kan het niet zien. Dat is dan juist de grote klap. Daar wil je niet aan, aan maar je moet er aan geloven. Je weet, de ouderdom speelt een grote rol, en daar ben ik ook wel mee eens met die ouderdom. Maar, maar niet altijd. Maar hier heb je geen contact en mensen zijn dus burgerlijk, hè? Ben je van de vader jij? Nee. Dankjewel, mevrouw. Yes. De soep. Kijk, aan heet, hè? Ja, de hoek is goed smakelijk eten. Dan krijg je het de andere. anderen. Hallo, Salut, camarada! Jalut! Jalut! Jalut! het! We zo een beetje en een Hoe is de oorlog voor u afgelopen in Spanje? Ja, dat is een nederlaag geweest. We hebben moeten capituleren. We konden er niet meer redden. En toen kwam dan de overeen tussen de minister van Buitenlandse Zaken. Die kwam op een conferentie in Geneve. En er werd besloten tussen 13 landen de oorlog te stoppen. De inter terug te En Franco ook. moest ook zijn mensen terugtrekken. Met Frankrijk het niet gedaan, wij hebben het wel gedaan. Dat was de Geneve-conferentie, daar werd besloten dat de interbrigade teruggedrokken zou worden. Dus zijn wij gedemobiliseerd. Hoeveel Nederlanders waren er die teruggingen? Toen we teruggingen, ik had 130 man bij me. Dat was, die, die tel is niet zuiver. Maar ik weet wel, 52 landen hebben meegevoegd aan in de interbrigade, dat is vastgesteld. 52 landen. Turk, ik, had, ik had twee Turken in mijn compagnie. Dus van alles, nationaliteit, 52 landen. En dat, ik heb dan de taal van het noemen dat er 17.000 gesneuveld zijn. En hoe werd u in Nederland ontvangen? Jongens jongen een liedje, zie ik nog. Doen. Van de popolo, la rescossa, bandera rossa, bandera rossa, Van de popolo, la rescossa, bandera triomfera. Bandera Rossa la triomfera, bandera Rossa la triomfera, bandera rossa la triomfera, Viva Comunista, Viva Liberta, dat was het Nederlands, dat zongen die jongens ook onderweg. Hè. Maar toen kwam de Kuipers bij mij, die zegt, Ros, wij komen nu aan de Hollandse grens, ja, een liedje mag niet meer gezongen worden, zeg je, verboden. Ik kom net op orde van de regering van Nederland, ik kan me daar niet voorstellen, zo was hoor. In Roosendaal, ik zei tegen de jongens, aan de jongens scheelt, stel je rot zo door Nederland. Je mag dit niet, je mag dat niet. En zo, Amerika zei: Jong, ben je nou rustig? We zijn gedisciplineerd Spanje uitgegaan en ben ook naar Nederland komen. Ik dacht: Ik moet geen heli hebben, geen, geen, geen, geen, geen, geen ruzie hebben op die balkons. Daar heb ik niks aan. Hè? En dan komen we dan naar een En het was 5 december, kwam de jongens allemaal te zien. Daar ging de stoomboot in Spanje weer aan. Het is waar gebeurd, dat hebben in de kranten gestaan. Ja. Er werd bekendgemaakt dat wij stateloos waren, daar. We hebben een vreemde wa waren in de Verenigde Krijgdienst geweest. Ja. En uh, ik heb gezegd tegen de minister. Wij die voor de vrijheid gevochten hebben tegen het fascisme. Het is een historische schande van Nederland om ons stateloos te maken. Dat ja. heb ik ook gezegd in Den Haag. Het is een schande, historische schande zeggen. Dat ons straat maken. Ik ben drieën jaar boekenwelter gezeten. Wat heb ik niet meegemaakt en onze jongens niet meer terugkomen. Ja, daar was je van geschrokken van die woorden van mij. Maar ze die waren, die waren allemaal vriendelijk, hè. Slijmerig waren ze een beetje. Een beetje zoetzappig, hè. Die moesten toch in de gaten houden, die heren. tu rest nuestra guía. Roja, tu Tu rest la esperanza, de kuno evo dia, Saludes triomfante, la revolucion. Volksfront front, kämpf ums neue Leben, Kämpf um die Freiheit, stark und unbeirrt. war unsere Hoffnung, wenn sie dich erheben. Oh, God! Enfagne! Ja. Dat is dat is een toch zon, hoor. Naast de vele mannen die vanuit Nederland illegaal vertrokken om in Spanje te gaan vechten, was er een dertigtal verpleegsters en doktoren die wel officieel door de commissie hulp aan Spanje werden uitgezonden. Eén van hen was Trudel de Vries. Ook van haar wil Prado Rodriguez een portret maken als eerbetoon. Maar om een of andere reden wil dat niet goed lukken. Ze gaat nog eens terug om het opnieuw te proberen. In ook in het donker. En dan heb je ook wel een, een, een, een, een sfeer die ik niet moet hebben. Weet je, je zit het gewoon even in die latijntjes en dan toch wel. Dat is. Uh... Ik wil wel de foto's. En ze dus soort monumentale foto's van maken. Dus heel sober, met zo min mogelijk uh, dingen erop en eraan. En hier ziet er te, gewoon te veel uh, verhaal aan, die niks te maken heeft met dat uh, uit Spanje strijden. Waar moet die plek aan voldoen? We gaan een gepaalde stoel op aan de, graal, de, stuur, de bank en zo. Maar zo we maar eerst maar de koffie maar eens even drinken? <lacht> Dan maar eens even kijken. Op de bank kunnen we natuurlijk ook, hè. Ja. Op de bank, met Picasso erachter ja. Dat is een portret van Karl Marx. Hier, die rechtse en die linkse, dat heeft Picasso gemaakt uh, voor... het uh, uh, moet een Spaanse gevangene zijn met de uh, tralies en de vredesduif. En dat is me zeer dierbaar. Mag ik de deur dicht doen? Ja. Oh. Zo. Hoe vindt u het om geportretteerd te worden? Door oh, een... Oh. Want ik vind mezelf heel lelijk. En nou, dan lukt dat ook niet. En, en uh, ik, ik vind het uh, poseren nou, vind ik wal, vind ik echt walgelijk. Maar ik ben braaf, ik doe mee, nietwaar. Voor het goede doel. Ik doe alles wat, uh, wat positief in de publiciteit is. Weet je dat... Um, Sprak u Spaans? Helemaal was? niet. Het enige Spaans wat ik kon zeggen was no pasa aan. He? Gisteren kon we niet. Door. Nee, helemaal niet. Maar vond u dat dan niet eng om, om weg te gaan? Nee, ik naar de... vond het niet en eng. En ik was, was... De min of meer gedreven om, om daar te gaan helpen. He? Dat, dat is wat me, wat me bezielde, dat wou ik doen. En uh, echt realiseren dat ik gevaar liep, dat deed ik niet. En dat kon ook niks schelen, want bij de, op de Spaanse grens... toen we daar eindelijk aankwamen, toen moesten we uitstappen... want de wielbreedte van de treinen verschilde. Hè? Toen moest we betekenen dat we op eigen gevaar verder gingen. Hè? En eh, toen realiseerde ik me dat, eh, dat ik naar een oorlogsgebied ging... en dat dat wel eens... Eh... Nou ja, dat je daar wel eens last van kon hebben, tussen aanhalingstekens. Maar dat heeft geen enkele invloed op me gehad. Ik heb het onthouden, want ik weet het nu na 60 jaar nog. Maar eh, nou, ik heb vlot getekend, eh, op eigen verantwoording. Dat was door dat ik zocht. En eh, het heeft me geen seconde eh, ervan weerhouden om door te gaan. Maar, u was wel lid van een uh, politieke partij. Ik was lid van een politieke partij. U was links ja. uh, ja. ja. en zo, dus dat is. voorstellen. dat is natuurlijk ook wel de dwang om, om tegen fascisme. Ja, maar ook dat je wist wat, wat er gebeurde. Ik bedoel, ja. we, we hadden vrij veel contacten met, met Duitse immigranten, met Joodse immigranten en politieke immigranten. Ja, uh, Ja. Dat heeft me bezield. In España, las naar no de negen abril, de twee twee, twee, si de dolore si wij kwamen aan in het plaatje Onteniente in de provincie Valencia, midden in de nacht. En daar was dus het, een hospitaal van de Tweede Internationale. En dat hospitaal, dat moet je tussen aanhalingstekens bekijken, dat was een klooster. Een groot klooster met een prachtige tuin. Oh. En. Um, en daar stonden 1200 bedden in. Nou ja, de volgende dag zijn we begonnen met die bedden op te maken. En eh, moet je denken, wij waren dus zes Nederlandse geschoolde verpleegsters. En één verpleger, broeder dan En wij troffen daar aan drie Spaanse gediplomeerde verpleegsters. En een stuk of dertig jonge vrouwen uit... Antwerpen en Brussel... een Pool joodse vrouwen... waarvan de meeste een man aan het front hadden. En die hadden een cursus EHBO gevolgd. Dat was de situatie die we aantroffen. We hebben dus die bedden opgemaakt. En eh, toen het eerste transport kwam... Eh, ja, wij waren in Nederland gewend... dat de eh, mensen die je opnam, die gingen eerst in de badkamer... <laughs> en zo... En... Er was geen sprake van die jongens, die waren dagen onderweg geweest, sommigen waren zwaar gewond, met doorgebloede verbanden, luizen. Enfin, we hebben ze niet eens kunnen wassen voordat we ze in de bedden legden. Want... nou dat waren de moeilijkheden in het begin. En wij spraken geen Spaans, dus het ging met handen en voeten. Ja. En een van onze zusters. Die wou schrijven, je moet de thermometer afslaan voordat je hem opwerkt. En dat had ze in het woordenboek opgezet en had ze geschreven... je moet een stuk slaan voordat je hem opberkt. Oh, goh, je. Dus de volgende morgen kwam op zaterdag zaal toen zei de zuster... ik heb het niet gedaan, hoor. <lacht> ja, dat waren, dat waren de problemen waar wij mee te kampen hadden. En dan ook het gebrek. Ik bedoel, als je één als je stukje zeep hebt voor een hele zaal... Ja, nee, dat, is, dat zijn dingen. Ja, ik wil even een polaroid schieten. Ik moet even de testen deze licht. Dus, uh, van even... Moet ik nog iets anders aan? Nou, dat kan is. straks eerst wel. Ik ga nu eerst een polaroid schieten. Nou, ik of vind je dit mooi genoeg. Is. Ik vind het mooi genoeg. Ja, nou. Dat zie bijzonder. En moet ik naar je toe kijken? Of hoe zit ik moet het? in de lens kijken. In de, de lens kijken. kijken? Ja, ik en, kijk in de lens. Maar we zien ook wel gelijk vergeten dat dit een camera is. Nee? Wat een opdracht, hè? Ja, wat een opdracht. Ja. En dan kijkt u naar de camera en dan gelijk in de lens. Yes. Oké. Okay. Dan gaan we het even kijken. Ben ik benieuwd. Wat is het? Is het een verhaal... waar u nu op een andere manier misschien tegenaan gaat kijken... omdat u wat ouder bent? Nee, ik heb alleen. Ik ben wat milder geworden voor allerlei dingen. Maar um, ik ben eigenlijk nog altijd even strijdbaar. En verzet me nog altijd tegen onrecht, dat kan ik niet tegen. Discriminatie dat vind ik iets verschrikkelijks. In welke vorm dan ook? Nos hoe is het die ellendige non-interventiecommissie heeft op een gegeven moment bedongen in 1938 dat alle buitenlandse troepen terug moesten, zowel aan de kant van Franco als aan de kant van de Republiek. En uh, de Republiek heeft zich daar keurig aan gehouden. Maar Franco niet. En uh, wij zijn dus... De, de internationale brigade is teruggetrokken. En ook de, de service sanitaire, dus de buitenlandse verpleegsters en artsen. En hoe ging dat? Was er een afscheid? Was er een ja, er was, en hoe? En hoe? Dat uh, is een van de meest indrukwekkende dingen geweest. Er is uh, in Barcelona... Een afscheidsmars geweest van de Interbrigade. En daar heb ik samen met Nora Diamant, ook een Nederlandse verpleegster, aan deelgenomen. En bij die gelegenheid, dat is heel belangrijk, heeft de regering Negrine beloofd. Hè, die heeft dat dus toegesproken: en, eh, jullie krijgen de Spaanse nationaliteit. En daar is nooit wat van gekomen. Door welke oorzaak? dan ook ten eerste omdat Franco overwonnen heeft. En die heeft daar een uh, groot aantal jaren zijn terreur uitgeoefend. Ja, dat was de oorzaak ook natuurlijk. De... Eh? Dat was de oorzaak ook natuurlijk tijdens Ja, maar toen, na Franco's dood is het dus ook... En nu plotseling is het gekomen. Er waren drie politieke partijen die dat in de kortes aanhangig hebben gemaakt. En het is unaniem aangenomen. Ja. Dus dat is werkelijk heel, heel bijzonder. He? Ja, dat is in, in ieder geval in de Spaanse politieke geschiedenis. Is het is heel bijzonder. Het is voor het eerst dat het unaniem, het unaniem, want dan nog geen enkele partij ja. tegen is gestemd. Door... Hoe is die foto geworden? Die polo foto? Die polo -foto. Ja. De uh, uh, Oh, ik vee, yeah. <laughs> ja. Dan gaan we nog een keer doen. Um, hoe we, doen we dat precies doen, we doen, doen, dat moeten we nog uh, uitvissen. Want hoe dat juridisch in elkaar zit. Want je mag eigenlijk niet een dubbele nationaliteit hebben. Maar je kunt dus de erenationaliteit aanvragen. En dat geeft geen enkele juridische consequentie. Maar er is in Madrid een comité gevormd van oud-interbrigadisten. Er zijn er ongeveer 450 nog in leven op de hele wereld. En in november komt er dus een een ontmoeting in Spanje, internationaal... en daar wordt dat dus allemaal bekomst Ja. Wat betekent het voor u om die nationaliteit te krijgen? Dat vind ik erg fijn. En waarom vind ik dat erg fijn? Want de Nederlandse regering heeft onze nationaliteit ontnomen. Wij zijn een tijd stateloos geweest. En dat vond ik verschrikkelijk. Dus even kijken, als we nu... Um... Wat rechter gaan zitten? Ja? Zonder onderkin? Ja, nee, naar achteren. 20 onderkin? Dus, ja, maar dat. Ja, Zou ik maar zeggen, die komt er naar achteren? Ja, dat is heel wat anders. Ja, ja, ja. Dat is goed. Ja. ja. Uh, uh, ik heb dat uh, ja. heel erg gevonden, dat, ik, dat wij stateloos waren. En van de verpleegsters waren er maar twee die stateloos waren. Want wij zijn met toestemming van de Nederlandse regering gegaan. Maar. Mijn man is niet met toestemming gegaan. Die heeft daar alleen als arts gewerkt, maar werd stateloos. Oh, dus ik dacht. Oké, okay, we blijven daar een heel even. Ik ga goed nog een keer ook een op maken. Ja. Okay, dan... Want deze vind ik. Dan gaan we wat anders aantrekken, hè? Ja. Toch? Moet dat? Nou, u zei dat ook, hè? Nee, dat hoeft niet, hoor. Nou, niet. Wat moet ik wel aantrekken? Ja. Eens even kijken. Uh, wij gaan in november naar Spanje om de Spaanse nationaliteit als ierbeton te krijgen. Trekt ja. u die, die, die t-shirt aan? Dit? Ja. In, in november in Spanje? Ja. Nee, ik denk dat ik dan een zwarte broek aan doe met een zwart hers. Aha. Aha. Nou, misschien moeten we nu ook wel even een andere t-shirt aan aantrekken voor deze foto. <hast> Zij vindt hem niet mooi. Ja, we vinden het wel vrolijk, maar ik, ik heb het idee. Dat het niet, niet, niet serieus genoeg is, toch? Dat het niet serieus genoeg is? Ja, of niet? Dat, dat, dat gevoel, uh, ruikt u mezelf. dan de, de, kan ik de eigen... hand trekken, dat, dat, dat zuit u, hè? Ik heb, ik heb heel weinig serieuze dingen, hoor. Mag ik hier eerst naar Marja kijken en dan naar de lens. Ja, dat is mooi. Ja, in de lens kijken. Ja. Oké. Okay. Wat voor foto zoek jij, Prado? Hm? Wat voor foto moet het worden? Um, kijk, ik vind dat um, als deze mensen um, niet in Spanje waren geweest toen in die, in die periode... Dat, ...dat het hele verhaal anders gelopen uh, zou zijn, de hele geschiedenis anders gelopen zou zijn. Een portret is altijd een interactie natuurlijk, hè, van, van de geportretteerde en degene die het de portret maakt. En, kijk, dit, me, mevrouw Trudel is, is echt heel bijzonder... Ja, uh, mevrouw. En do door alles, alle keuzes die ze gemaakt heeft, vind ik vind ik on ongelooflijk. Het is ook een vrouw, hè. Het is, de, de, de, de Spaanse, Spaanse oud-strijders, dat waren natuurlijk uh, mannen. Hè? Mannen die gingen vecht vechten, maar het gingen dus ook vrouwen. Nou, dat was voor mij echt... Dat kon ik gewoon niet geloven. Ja. En, Want... en weet je wat Navant was? Een aantal van onze jongens... We praten altijd over onze jongens. Uh, die zijn in Spanje in de gevangenis geweest. En die zijn uitgeleverd naar Engeland. Het komt dus niet meer terug naar Nederland. maar in de oorlog. En hebben, we werden staatloos. Maar hebben dienst gedaan in de prinses Irene-brigade. Staatloos en wel. Ja hoor. En wat ik altijd vertel overal is... dat er waren ongeveer 700... De Nederlanders die naar Spanje zijn gegaan. Daarvan is de helft gesneuveld in Spanje. Mm -hmm. En wat er over is gebleven, die zijn voor 99% in het verzet gegaan. En daar is weer de helft van omgekomen in kampen of zo dergelijke. Okay. Nou jongen, kijk, deze gaat dan de be betere kant Beter, op. Beter, hè? hè? Nee, nee. Ja. Uh, zal, ik zal ik nou een zwart hesje aandoen? Nee, ja, niet ook maar. Ja, je je dat gaat? Gaat? nee, nee, Nee, nee, nee. Het hoeft voor mij niet per se een zwart. Het wordt misschien juist heel erg donker. Ja. Yeah. Uh, u moet aantrekken het hele wat u mooi vindt. Dat lijkt me dat lijkt mooi genoeg. Ja. Nou. Ja. en doordat, doordat deze hoek toch wel heel donker is, ja. is het misschien slim om iets lichts aan te doen. Nou, ik zal ja. ze even in mijn kast kijken. Ja. En dan gaan we dus in deze afstand een je dat maken. Dan, dan ga ik u wel verzoeken om toch zo veel mogelijk naar achter te gaan en dan die handen meer... Mijn handen beter... een beetje weg. Nee, juist, ja, nee, nee, nee, de handen die is echt niet dikke, als het, uh, handen net als het gezicht, de hand Nou... Ja. ja, allemaal water zit erin. Ja. Maar krijg ik krijg zulke poten erop. Nou, dat valt reus mee. Dat valt reus mee. Nou, handen en gezichten is, is hetzelfde. geeft gewoon het verhaal van een mens. Dus Ga maar even mee naar mijn klerenkast. Oh, we gaan dus even op zoek. Oké, okay. goed. wel aandacht hier, het wordt heel gauw donker. Dat heb ik met al een vreemdheid. En die met die zon Van de 700 Nederlanders die naar Spanje vertrokken, zijn er nog maar weinig in leven. Als het lukt om van 12 van hen echt mooie portretten te maken, is Prado's project geslaagd. Dit is een enorm project waar je nu mee bezig bent. Foto's maken van deze mensen. Om ze, je wil ze ook heel mooi afdrukken, je wil ze mooi inlijsten. Het is eigenlijk een afstudeerproject, moet je dat allemaal zelf betalen? Uh, nou, ja, eigenlijk wel. Ja, ja ik, hoop, ik hoop wel, uh, ik hoop wel uh, straks wel een of andere sponsoringen uh, te kunnen vinden, want het is wel heel erg prijzig. Dat wel. Maar ik heb, ik een heb, beetje, ik, ik moet het doen. Ik moet dat doen. Daarmee reken ik af uh, met bepaalde uh, geschiedenis van mezelf. En, uh, maar ook wel, uh, ik ben natuurlijk een antifascist. Dat zal hier altijd blijven. He? Dus ik, ik moet dat, ik hoor dat te doen. Ik, ik bedoel, want ik woon hier in Nederland en ik heb daar in Spanje gewoond. Dus ik, ik weet van alle twee kanten. Dan is het ook heel logisch dat, dat, uh, dat ik het voor mezelf zo zeg van ik, ik moet dat doen. En uh, ik, ik ben gewoon heel blij dat ik deze mensen nu nog uh, mee kan maken. Ik bedoel, de dus zijn ze er niet meer. En dan is het ook echt over geschiedenis en dat was het. En ik vind... Uh, ik vind boekjes en zo vaak wel heel erg vervelend, weet je, de, de, vermoeiend. Dus, geschiedenisboeken, we doen, dan begin je te lezen, wow, er komen zoveel cijfers en data's en toestanden. Nou, dus ik wou, ik wou iets beeldends doen, omdat ik ervan uitga dat dat uh, voor de gewone mens uh, toegankelijker is. Dat staan voor kinderen, weet je wel. Dat, dat, we, dat horen wij uh, onze kinderen wel, wel uh, goed te vertellen. Ik ben 95 jaar geworden, dus het is een verleden tijd, al zoveel jaren. Dat valt voor mij niet mee om dat precies allemaal nog eens op rijtje te zetten, waar je beleefd hebt. Maar dit kan ik wel zeggen, en dan wil ik proberen in het Spaans te zeggen, "Espanja met secondum patrica." Staat het? Ik wil zeggen, Spanje is mijn tweede vaderland. Omdat ik een Repelikein was in mijn hart en een strijder voor gerechtigheid, ...en voor sociale... premies. Dat is mijn hart. Nog steeds. Maar ik ben uitgeput. Ik ben 95 jaar geworden. Dus ik kan begrijpen dat er van mij... ...veel verloren gegaan is. Maar in mijn hart blijft alles nog hangen. U hoorde No Pasaran, een eerbetoon aan de oud-Spanje strijders. Een bijdrage van de RVU eerder uitgezonden in 1996. Gemaakt door Maya Schepers en Prado Rodriguez. Techniek beert Gertenbach, presentatie Bob van Halven. Het was een bijzondere reis langs de gebeurtenissen... die 75 jaar geleden hun aanvang hadden. Het is uh, bijna één minuut voor vijf en dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal. Daarna gaan we verder met onze uitzending en wilt u van tevoren weten... wat er dan bijvoorbeeld in dat volgende uur uitgezonden zou gaan worden... dan kunt u kijken op teletextpagina 331 of u kijkt op onze site nachtvluchten.fm. En dan ziet u daar de programmering vermeld staan. Heeft u dat allemaal niet gedaan, dan zit ik hier om een tipje van die programmeringssluier op te lichten. Dus zometeen na het journaal gaan we luisteren naar de bevlogen historicus in het wetenschapsprogramma Hoezo. En wie anders kan dat zijn dan Fik Meijer. Graag tot zometeen.